Voor spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Het TBS-systeem moet op de schop, vinden de TBS-advocaten. In een manifest stellen ze verbeteringen voor, waardoor het voor verdachten aantrekkelijker moet worden om mee te werken. Zo moeten ze van tevoren meer duidelijkheid krijgen over de duur van de behandeling. Nu kan TBS steeds worden verlengd. Veel verdachten weigeren zich daarom te laten onderzoeken door het Pieter Baan Centrum. De advocaten vinden ook dat de politiek zich minder moet bemoeien met de TBS. De Amerikaanse medicijnenfabrikant Pfizer stopt met onderzoek naar nieuwe medicijnen voor de ziektes van Alzheimer en Parkinson. Dat onderzoek heeft volgens het bedrijf onvoldoende doorbraken opgeleverd. Effectieve geneesmiddelen zijn er nog steeds niet. Als gevolg van de beslissing verliezen 300 medewerkers van Pfizer hun baan. De vrijgekomen financiën worden volgens het bedrijf verplaatst naar onderzoek naar andere aandoeningen. Alzheimer Nederland noemt het teleurstellend dat Pfizer stopt met het onderzoeksprogramma. De beroemde Franse actrice Catherine de Neuve vindt dat de MeToo-discussie is doorgeschoten. Samen met andere vrouwen uit de cultuur en wetenschap schrijft ze in de krant Le Monde dat er nu sprake is van een heksenjacht op mannen. Verkrachting is een misdrijf, maar iemand proberen te verleiden, zelfs aanhoudend of onhandig, is dat niet, schrijven ze. De Neuve en haar medestanders zijn bang dat de neiging om elke vorm van ongewenste intimiteiten in de band te doen, tegenstanders van seksuele vrijheid, in de hand werkt. De AEX-index is op het hoogste niveau gesloten sinds de zomer van 2001. De index eindigde vanmiddag op ruim 563 punten. Ook op andere beurzen in Europa toonden beleggers zich optimistisch... onder meer vanwege cijfers over de Duitse economie... die beter waren dan verwacht. Het weer. In het oosten kan er wat regen vallen. Komende nacht liggen de minima tussen 1 en 5 graden. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. En het wordt ongeveer 8 graden. Donderdag en vrijdag blijft het grijs, maar wel op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM Met men nu.